zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS journaal. Het aantal betogers in de Wit-Russische hoofdstad Minsk is opgelopen tot 150.000, meldt het Duitse persbureau DPA. In het land wordt voor de vijfde zondag op rij gedemonstreerd tegen president Lukashenko en de uitslag van de presidentsverkiezingen. Het plan van de oppositie was om naar een villawijk te gaan waar hoogwaardigheidsbekleders wonen, maar de oproerpolitie hield hen tegen. Vandaag zijn zeker 250 demonstranten opgepakt. Meerdere medewerkers van het Westeinde Ziekenhuis in Den Haag zijn besmet met het coronavirus. Het gaat om medewerkers van de afdeling hartbewaking. Een woordvoerder zegt dat nog niet duidelijk is hoeveel het er precies zijn. De afdeling is nog open en het Westeinde Ziekenhuis heeft extra maatregelen genomen om verspreiding te voorkomen. Lewis Hamilton heeft de Grand Prix van Toscane gewonnen. Zijn Mercedes-teamgenoot Bottas werd tweede en Red Bull-coureur Albon derde zijn eerste podiumplaats. Voor Max Verstappen werd de race een drama. Hij viel in de eerste ronde uit nadat hij voor de start al motorproblemen had. In totaal waren er maar liefst acht uitvallers in Toscane. In de Tour de France heeft gele truidrager Primoz Roglic een concurrent minder. De winnaar van vorig jaar, Engad Bernal, viel weg uit de top. En moest op de Grand Colombier ruim zeven minuten toegeven op Roglic. De etappe werd gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Roglic werd tweede. Tom Dumoulin is terug in de top 10 en staat nu negende. Bij zijn debuut in de Eredivisie is Arjan Robben meteen geblesseerd geraakt. In de wedstrijd van FC Groningen tegen PSV ging hij na een half uur van het veld. Waar hij precieze last van heeft is nog niet duidelijk. De wedstrijd is nog bezig. Ajax is de competitie begonnen met een 1-0 overwinning op Sparta. Heracles Almelo won thuis met 2-0 van Ado Den Haag. En FC Emmen verloor in eigen huis met 3-5 van VVV Venlo. Het weer, zowel vandaag als morgen veel zon... Het is vanmiddag maximaal 25 graden. Morgen kan het 30 graden worden. Dinsdag wordt het op meerdere plaatsen tropisch. Daarna gaat de middagtemperatuur weer omlaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er is heel veel verdraging op de A7 bij de afsluitdijk. In beide richtingen bij Brees Dijk is het oponthoud nu een half uur. Tot zover de verkeersinformatie.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 Boca, yo me vi. Amor de mis amores, treinta mía, que me hiciste, yo no puedo conformarme sin poder te condenar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, porque conseguirás que no te nombre nunca.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 decir que una mujer cambió mi suerte.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 we don't mean a Looking for the same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 in my face. Tell me that you're not just about this base. You really think I could be replaced? Nah, I come from outer space. And I'm a classy girl. I'ma hold it up. You full of something, but it ain't love. And what we got is straight overdue. Go find somebody new. You can buy